Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2, Amsterdam richting Utrecht, staat een file van 2 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Dat was het. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Het zal hier gebeuren. De Volkshand vanmorgen twee pagina's. NSC Handelsblad ook twee pagina's. Mijn gast was tot voor kort topambtenaar. Schreef een, lijve, een lijvig boek. Het heet Marathonlopers rond het binnenhof. Over uh, hoe zijn voormalige beroepsgroep er nu eigenlijk uitziet. Wat er goed gaat en over wat er niet goed gaat. En wat doet hij, Roel Becker? Goedendacht. Goedendacht. Wat doet u in het begin van uw boek? U uh, haalt in het overigens bloedserieuze boek. Begint u met grappen over ambtenaren? Ja, die, ik verzamel ambtenaren grappen zelfs. Hoeveel heeft u er inmiddels? Ja, ik heb ze niet geteld, maar uh, mappenvol. Uh, ja, nou ja. Wat is het verschil tussen een ambtenaar en een stuk hout? Hout wil nog wel eens werken, die komt van nu. Ja, die, dat is een hele oude. Uh, die, uh, ik weet niet eens of ik die in het boek genoemd heb. Ja, ja, maar, ja, ja, ja, ja die staat ja, erin. Ja, ja nee, dat is een hele, hele oude. Hoe knipoogt een ambtenaar? Hij doet één oog open. Ja, ook een hele oude. Uh, ze zijn ook allemaal uh, internationaal ik, ik, ik heb een hele collectie uit Engeland, Frankrijk, Duitsland je ziet telkens uh, dit soort uh, grappen in andere talen terugkomen dus, uh, het cliché, de onderliggende gedachte, die is hetzelfde die, die is overal in de wereld uh, hetzelfde en, en ambtenaren zijn, is dan het beeld uh, lui en, en doen niks en kost alleen maar geld en, en zijn uit op uh, persoonlijke macht en dat soort uh, thema's en daar gaat het dan over. Een ambtenaar komt de kamer van zijn collega binnen en zegt: joh, wat een hoop vlieg hier. Ja, zegt zijn collega 87. Ja, dat vond ik wel een hele leuke hele, <laughs> hele korte. Je ziet dat inderdaad voor je. Zo'n zo ambtenaar die dan vliegen gaat tellen. En dat blijkbaar altijd van de wereld geweest. U begon in 1970 bij het ministerie van Vrom. U eindigde in 2007 als secretaris-generaal... dat is de hoogste ambtelijke baas bij het ministerie van Volksgezondheid. Heeft u nog als laatste opdracht de vernieuwing van de Rijksdienst gedaan. En toen begon u aan de lange leegte, aan de pensioen. Ja, dat. nou, ik ben pas onlangs met pensioen gegaan. Ik, ik heb tot 2010, medio 2010, heb ik de vernieuwing van de Rijksdienst gedaan. Afslanking. Toen heb ik nog een jaar allerlei klussen gedaan bij het Rijk. En eind vorig jaar ben ik met uh, pensioen gegaan. Maar ik ben nog steeds wel hoogleraar uh, in, in Leiden. Dus ik, ik blijf wel bezig. Wanneer was het moment daar dat u dacht ik ga maar eens een boek schrijven? Ja, ik, dat is altijd wel een beetje mijn, mijn ambitie geweest. Ik heb wel eens meer uh, dingen geschreven. Ik vind, vind het leuk om dingen te schrijven. Het kwam eigenlijk op toen ik... Me als hoogleraar wat meer ging verdiepen in, in wat nou die ambtenaren precies zijn. Vooral dan topambtenaren. En toch ook eens wilde weten van welke ontwikkeling uh, zit daarin. Wat, wat, wat voor mensen zijn het nou? En, en uh, waren het vroeger anders dan nu? Uh, en, en waar zat dat dan in? Want vanuit de wetenschap is er eigenlijk heel weinig belangstelling geweest voor die specifieke groep. Ja, dat klopt. Dus uh, heel weinig literatuur, literatuur over. Er wordt wel, wel veel over ambtenaren gesproken. Maar uh, echt. Uh, expertise uh, is, is buitengewoon schaars. Uh, dus je, ja, je kunt niet zeggen van... nou ga die en die boekenmuis lezen. De meeste boeken die gaan, gaan over politici. Uh, ook biografieën gaan altijd over politici. Maar over ambtenaren is, uh, is er helemaal niks. Onbekende wezens. U uh, gebruikt het beeld van, van, van de marathonloper. Ja. Wat is dat voor beeld? Ja, een marathonloper uh, is iemand van de lange adem. Uh, die... die echt moet kunnen volhouden. Die, die, die een hele verre horizon voor zich heeft. Die ook voortdurend, zeker aan het eind... de man met de hamer tegenkomt. En die het het grootste deel van de, de race uh, zonder uh, publiek loopt. Eigenlijk pas het laatste stukje komt er wat, wat publiek... maar het grootste deel van, van de marathon loop je... In een relatieve een beetje, Ja, in relatieve stilte. Soms in een groepje, soms een beetje alleen. Uh, en, en maar gestaag uh, doorwerken. Het is buitengewoon inspannend. Uh, marathon is echt een uh, ja, vreselijke afstand om uh, te moeten lopen. U spreekt uit de ervaring ook, hè? Ja, het is echt ver. Het, uh, een marathon Is ook niet uh, twee keer een halve marathon. Dat is echt een uh, stuk uh, verder. Uh, maar toen, dat voelde hij... wel een mooi beeld. Is, is, is, is zo iemand van de lange slag ja, uh, ja. De, de stip op de horizon, zeg maar, en gaan. De ja, diesel gaan. Ja, ja doorgaan. Uh, ook als het een beetje pijn doet. Uh, niet niet uh, ophouden, maar, maar gewoon. Doorgaan. En, en de ik, politicus is dan de politieke baas? Eh, ja, die dat, heb ik, ik vergeleken met de sprinter, uh, die, die, die het liefst in een vol stadion heel kort uh, schittert en, en uh, dan, dan naar het publiek kijkt en, en uh, alle applaus in ontvangst neemt. En die tegenstelling die, die vond ik wel mooi. Ja, elke vergelijking die, die, die man keert natuurlijk weer. En, die tegenstelling is, is er al heel lang. Die Is er eigenlijk altijd al geweest? Ja, dat, in, in het boek analyseer ik dat dat naar dat mijn mening wat, wat sterker is dan, dan, laten we zeggen, 20, 30 jaar geleden. Uh, in, in, om in atletiektermen te blijven, toen, toen zou je eigenlijk zeggen van nou, waren beide middel, middellange afstandlopers uh, die, die zelfs naast Estefette liepen, hand in hand. Uh, en dat is uh, nu, naar mijn mening, wat, wat aan, uh, aan, uit elkaar aan het groeien. Wie is er veranderd van de twee? Ik vind de politiek uh, het meeste veranderd. Uh, je ziet daar toch dat, dat in vergelijking met, met nou, laten we zeggen, jaren 70, jaren 80. dat, dat door de enorme uh, invloed van de media. de uh, politiek uh, heel erg uh, van karakter is uh, veranderd. In, in zijn hele verschijningsvorm. Heijgerug? Heigerug korte termijn incidentgericht. Uh, je ziet ook dat, dat politici als het ware in een, een hele gekke spagaat daarmee zitten. Omdat ze elke keer als ik met, met politici erover praat, zeggen ze... ja, je hebt volstrekt gelijk en dat moet ook niet op die manier. En ze vinden zelf ook dat ze veel te veel kamervragen stellen... en, en veel te veel spoeddebatten en, en uh, veel te snel met, met moties en, en wat iets meer zei. Maar er zit een soort, soort ja, kracht achter... Die ze bijna daar niet uitbrengt. En... Ze kunnen zich niet onttrekken aan die uh, nee, dagelijkse actualiteit? Nee, nee, op een of andere manier is de invloed van de media uh, zo groot uh, dat ze daar niet, niet uh, onderuit kunnen. De, zijn, een Engelse journalist, uh, John Lloyd, die heeft een paar jaar geleden daar een, een heel leuk boek over geschreven. met de mooie titel: uh, What the Media are Doing to Our Politics. En, en zijn conclusie is: uh, Nou, niet veel goeds. En ik denk dat je dat beeld in Nederland uh, ook wel hebt. Dat heeft natuurlijk ook wel, wel consequenties voor uh, de ambtenaren. En ambtenaren zelf zijn ook wel uh, veranderd natuurlijk. Toch toch veel meer management uh, gekomen uh, ten opzichte van vroeger. Maar ik denk de grootste verandering zit aan de politieke kant. De politiek is heiger geworden, meer gericht op de korte termijn. Uh, is dus ook uh, wispeltuuriger, neem ik aan... Uh, voor, voor de, de, de leiding van, van het departement dan vroeger? Ja, hoewel... Uh, kijk, politiek is een heel breed begrip. Ik vind dat het in de leiding van de departementen, de ministers valt het relatief nogal mee. Want die, die, die zien uiteindelijk ook wel vrij snel in... dat dit land bestuurd moet worden... en dat ze daarvoor uh, goede ambtenaren nodig hebben. Dus dat, dat, dat gaat nog wel. Een enkele uitzondering daargelaten. laten. Maar het hele politieke systeem uh, vind ik wat dat betreft... veel, veel heigeriger uh, dan, dan het vroeger was. Laten we eens teruggaan naar, naar de tijd uh, dat u begon, 1970. Uh, het clichébeeld van, uh, van, van de, de ambtenaar... Uh, wordt misschien nog wel het allermooiste weergegeven... in de, de Britse serie Yes Minister. Ja. Uh, het is ook een favoriet van u, begrijp ik. Ja, zeker. Uh, dan moet je toch wel van een tegen een stootje kunnen. Uh, want dat ja. beeld wat daar geschetst wordt, uh, dat is bijvoorbeeld dit. Well, all chemicals are dangerous. The minister means that the rumors are completely unfounded. There's no cause for alarm. All the same. Can I have your assurance, Jim, that first of all there'll be a full public inquiry... Actually, public inquiry might not be. The a minister bad idea. was about to say there's absolutely no need for a public inquiry. <laughs> the matter has been fully investigated already, and a report will be issued shortly. Listen, I came here to talk to Jim. And indeed you are talking to him. <laughs> But he's not answering. You are the minister and I are of one mind. Whose mind? Your mind? Oh. <laughs> Ja, ik geloof dat het een journalist is. Ik weet, weet de sette niet heel precies, maar ik geloof dat een journalist interviewt de minister... en ja. de topambtenaar daarnaast uh, geeft steeds antwoord. Dat, ja, dat is... ja, ja, ja. Nee, het, het is... kijk, wij, wij ambtenaren zeggen altijd dat dit een uh, karikatuur is... Uh... Maar er zijn heel veel mensen die, die, die, die denken dat het helemaal geen komische serie is, maar een documentaire. Uh, en, die, die, ja, en dat kan ik ook wel een beetje begrijpen. Het, het, het is zo fantastisch in elkaar gezet dat het allerlei kenmerken heeft van dingen die wel in de werkelijkheid gebeuren. Nou, maar... laten, we, laten we die werkelijkheid dan even proberen te fileren. Misschien, misschien nog iets ja. nadrukkelijk de werkelijkheid van vroeger dan van nu. Maar. Um... Uh, uh, uh, een minister is een, is een tijdelijke gast op een ministerie. is een politieke benoeming. Ja. Um, die komt op zo'n ministerie. En uh, in, in een aantal gevallen is die minister helemaal niet uh, afkomstig uit dat vak. En dan zit daar uh, dat enorme apparaat boven de kennis. Ja. Die kunnen die ministers toch inhoudelijk alle kanten op sturen? Nou, goede ministers niet. Uh, uh, dat, dat. En gelukkig hebben we heel vaak goede ministers. Ik heb uh, regelmatig ministers meegemaakt die, die inderdaad volledig vreemd waren op het trein waar ze uh, kwamen. We praten over de jaren zeventig. Hans Gruiters uh, bijvoorbeeld. Nou, die wist helemaal Economische niks. Economische zaken? Uh, Volkshuisvesting en ruimtelijke Daar wist hij uh, helemaal niks van. Hij had zich nog nooit mee bemoeid, maar die man was buitengewoon slim. En die wist er ook heel snel de hoofdlijnen... de politieke relevante hoofdlijnen uit te halen. En die liet vervolgens het bestuur, de feitelijke uitvoering, heel royaal over aan de ambtenaren. bemoeide zich helemaal niet mee. Dus hij had ook een relatief rustige baan. Dan was hij wel briljant. Dus hij zag alle dingen wel wat sneller dan andere mensen. Maar ik vond dat een buitengewone minister. En dat soort ministers heb je gelukkig toch regelmatig ook wel. En die stuur je dus niet als ambtenaren alle kanten op... Gruiters, positieve uitzondering. Ja. Ik heb zelf ook meegemaakt als journalist in Den Haag... dat een staatssecretaris binnenkwam. En uh, nog net hoorbaar voor mij aan de voorlichter vroeg... wat gaat dit over? Uh, ja. Er zijn ook heel veel slechte ministers en slechte staatssecretarissen. Ja, heel veel. Dat vind ik uh, overdreven. Nee? Ze zijn er wel. Uh, maar uh, ik vind dat Nederland over het algemeen... toch nog wel het geluk heeft, in ieder geval, met, met ministers. Uh, dat, dat we... Wat gebeurt oh, er met zo'n inhoudelijk niet sterke minister? Dat even iets neutraler formuleren. Ja. Wat gebeurt er op zo'n ministerie met zo iemand? Ja, uh, daar probeer je toch nog het beste van te maken. Dus je, je, je gaat als uh, topambtenaar... Uh, in zo'n geval uh, hulpconstructies uh, bedenken. Je, je investeert veel tijd natuurlijk in de minister. Uh, je praat hem bij, je probeert hem uh, aan de hand te nemen. Uh, en je, je, je bouwt er dingen omheen om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Uh, dat, dat soort situaties heb ik wel uh, meegemaakt. Ja. Kunt u een voorbeeld van geven van zo'n constructie? Nou, bijvoorbeeld dat je uh, zorgt dat die uh, eigenlijk. Uh, een paar goede woordvoerders om zich heen he heeft... Die, die van want te weten en die voorkomen... dat hij in een onbewaakte ogenblik ineens allerlei dingen gaat vertellen... waar hij later weer spijt van krijgt. Dat, dat, dat klinkt wel een beetje maar Dat klinkt vrij Yes-ministerachtig. Ja, maar in de meeste gevallen dat ik het mee heb gemaakt besprak ik dat eigenlijk ook wel met de minister. Uh, ik probeer hem toch ook duidelijk te maken... dat, dat, dat hij voorzichtig moest zijn. Dat, dat maar die... hoe... We hebben het over de, de, de secretaris generaal en ja. de directeur-generaal. Dat zijn de topambtenaren, ja. ambtenaren, de SG's en de DG's. Ja. Uh, uh, kon u in die functie uh, eerlijk zijn tegen de minister? Zeg ik, ja, minister, sorry, maar... dit is gewoon niet handig. Ja, ja dat, dat soort... Hardere uh, termen ook nog wel? Hardere termen ook. Uh, niet zo handig vind ik tamelijk... Uh, uh, vriendelijk uitgedrukt. En dat, dat komt er regelmatig voor dat je dat, dat soort uh, termen gebruikt. Maar uh, het kan ook wel eens stringenter gaan. En, en dat je echt tegen de minister moet zeggen van, van ja, zo gaat dat niet. En, en dat moet u niet doen. Uh, en uh, ik heb zelfs één keer meegemaakt met een minister... Uh, die ik uh, om een dienstopdracht uh, heb moeten vragen. Uh, omdat ik zei, ja, ik, ik, ik vind dit niet, niet verantwoord om het op deze manier uh, te doen. Uh, dat ging om Bomhoff. Dat ging om Bomhoff. Die werd minister. Uh, uh, dat was een... Uh voor de buitenwacht zichtbaar ongeleid projectiel. Dat is later ook wel duidelijk geworden, denk ik, uh, wat er allemaal gebeurde. En bij zijn aantreden had hij, uh, was hij vastbesloten dat in ieder geval één DG weg moest. Ja. Um, en nu was uh, um, eindverantwoordelijk voor het ambtelijk apparaat. Uh, hoe reageert u dan? Wat zegt u dan tegen zo'n man? Ja. Formeel, mag, formeel kan dat helemaal niet, toch? Dat een pas benoemd minister zegt van ik wil deze leiding geven op mijn ministerie niet. Nou, sterker nog, hij was nog niet eens benoemd. Uh, ik, ik, ik had hem opgezocht uh, omdat hij benoemd zou worden. Een paar dagen voor zijn officiële beediging. En toen uh, hadden we een heel prettig gesprek. Ik kende hem ook uh, goed. Uh, kon altijd heel goed met hem uh, vinden. Aardige man, intelligente man, zeer intelligent. Uh, maar toen zei hij na afloop uh, in, in, in de tuin van... van uh, Nijenrode, de universiteit van, van ja, ik heb ook nog een kleinigheid, dat moet je even voor me regelen. Uh, namelijk die en die uh, DG uh, daar wil ik niet uh, mee samenwerken. Sterker nog, ik wil hem niet eens ontmoeten. U kunt zijn naam toch wel genoemen? Ja, van Lieshout. Ja. Was dat. En uh, die, uh, nou, daar had hij een aantal overwegingen voor. Waarvan ik zei. van ja, Te marginaal verwoorden allemaal. Ja, en, en, en, en zo gaat dat niet. Alleen uh, hij was. Ja, niet, niet van zijn standpunt uh, te brengen. En, en dat, dat eigenlijk in termen van een voldongen feit... Uh, nou, dan hebben we wel geprobeerd uh, daar nog eens wat beweging in te brengen. Maar, uh, ja. Van Bommelhoff zei, Roel Becker, goede vriend... Uh, u gaat het voor mij regelen, ja. punt. Ja. Nog niet eens benoemd, maar u gaat het gewoon regelen, ja. punt. Ja. En wat zei u toen? Ik zei, nou, dat soort dingen uh, kan ik niet regelen. Uh, dat... dat, dat uh, kijk, ik, ik kan begrijpen dat, dat een minister uh, op een gegeven moment zegt van... ik wil een topambtenaar hebben waar ik dagelijks intensief mee samenwerk. Waar ik volledig op uh, kan vertrouwen. En als er uh, geen, geen grond voor dat vertrouwen is, ja, dan moet dat ook niet te lang duren. Ik heb te veel voorbeelden gezien waarin... Dat maar met de, de mantel der liefde werd bedekt. En, en dat, situatie, dat, dat werkt ook niet. Maar dan moet dat gaandeweg blijken. Ja, de, kijk, het moet in ieder geval blijken. Het moet, moet uh, ja. gebaseerd zijn op, op redelijke gronden. En het, het minste wat er natuurlijk moet plaatsvinden... is dat je een, een, een, een goed, een degelijk gesprek hebt met elkaar. Om en misschien... dit ging erom dat deze goede man... zou bij een bijeenkomst hebben zitten lezen... in plaats van het opletten. Dat is een van de twee dingen. Ja, dat was een, een van de verwijten. Dat was, was, was ja, echt een... een Onzin verwijt hij, ja. Peter Verlieshoud moest invallen op het laatste moment voor uh, staatssecretaris. Uh, Mago Vliegendhart. die was verhinderd, die zou een speech houden. Dus hij krijgt op het laatste moment de speech van Mago Vliegendhart uh, in zijn handen geduwd met de boodschap van: van uh, Jij gaat die speech uh, namens de staatssecretaris uitspreken. Dan is het vrij logisch dat vlak voordat je opkomt, ja. je even die speech uh, gaat lezen. Ja. Uh, en dat is tamelijk onzinnig. Om, om dat als grondslag uh, voor een uh, uh, verwijdering uit de functie uh, te gebruiken. Hij had ondertussen ook. De, de, de minister had ondertussen, althans de aanstaande minister had ondertussen ook contact gehad met Jan-Peter Balkende. Die had wat blijkbaar niet heel duidelijk geweest over wat er staatsrechtelijk gezien wel en niet kon. Uh, uh, het einde van het verhaal is dat van Lieshout wel van die post afging. Ja, er was ook uh, geen, geen, geen, geen beginnen aan. Wat ik al zei, Bommel wilde hem niet eens ontmoeten. Ik heb echt uh, met, met klem op moeten aandringen dat hij een, een gesprek zou hebben. Maar hij wilde hem niet eens ontmoeten. Dus het lag ook op, uh, op straat. Ook uh, uh, in het kabinet wel over vergaderd. Uh, nou, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Remkes... heeft toen ook nog eens uh, dit, zijn woordje daarover gedaan. Dus iedereen die wist het en... en er uh, uh, was, was eigenlijk geen weg meer terug. Ja. En, uh, en dat is het moment dat u een schriftelijke dienstopdracht vroeg. Ja. Ik ga het alleen maar uitvoeren als Zwarte Pits staat dat ik het moet uitvoeren. Ja, ja exact. Ja. Hoe komt u dan thuis op zo'n moment? Ja. Kijk, uh, nee? dit was vervelend. Uh, ik, ik, ik, Peter, nee. uh, Peter Verlieshout was een, een, een hele goede collega. Die ja, er vrij... goed terecht is gekomen. Ja, dat gelukkig wel. Uh, uh, maar hij werkte nog maar, maar vrij kort bij, bij VWS. Uh, dus ja, dat, dat, dat, dat zijn vervelende dingen. Nou, ik vraag het ook omdat het iets heel principieels raakt, namelijk de relatiepolitiek en, mm -hmm. uh, uh, uh, en, en ambtenarij. Uh, ja. Het openbaar bestuur. Uh, en, en daar zijn spelregels over. En dit, op, dit, op dat moment, op dat specifieke moment, werd een spelregel echt flagrant geschonden. Ja, de, de, de spelregels voor deze situatie zijn niet, niet zo vreselijk helder. Er zijn spelregels, en daar had Bomhoff zich ook op georiënteerd... Uh, als tijdens de rit uh, het vertrouwen wegvalt, dan, dan is beschreven hoe dat gaat. En dan, dan uh, kun je als minister aan de bel trekken en zeggen... Van, nou, ik, ik, ik, ik, wil, ik, ik kan niet meer met deze man of vrouw samenwerken... en daar moet een einde aan komen... Maar waar geen spelregels voor bestaan, is als je van tevoren al zegt... zonder dat je met iemand hebt samengewerkt, dat je geen vertrouwen in hem hebt. Dat, dat, die spelregels die zijn er niet. Er zijn wel, ja, laten we zeggen, normale opvattingen over hoe dat soort dingen gaan. En die zeggen toch dat je eerst met elkaar moet werken... voordat je kunt concluderen dat het niet gaat. Maar Bomhoff zei van, ik ken hem goed genoeg, ik weet precies wat voor man het is... Uh, en hij vertegenwoordigt voor mij een, een, ja, een, een visie op uh, de rol van de overheid die ik absoluut niet uh, deel. En bovendien, ik vind dat hij uh, zich in bijvoorbeeld het congres uh, niet netjes gedragen heeft ja. met die man wil ik niet ja. samenwerken. Ja. Wat een rol speelde was dat Bomhoff, om het verhaal maar even af te sluiten, uh, uh, de LPF werd gesteund vanuit de farmaceutische industrie. Dus Bomhoff had een sterke politieke agenda uh, uh, en een bepaalde opvatting over de marktwerking. Hij wilde... Ja. Hij ja, waren natuurlijk heel stellige opvattingen over, die hij ook in die korte periode dat hij minister was, heeft hij die uh, uitdrukkelijk wel uh, tentoongespreid. En hij had het idee van: uh, nou, met, met, met Peter van Lieshout uh, uh, kom ik uh, daar niet veel verder mee. Het is een, een, een, een, een delicaat, uh, delicaat proces eigenlijk. Het proces, de, de, de omgang tussen politiek en uh, topambtenaar. En dat delicaat zit hem voor een deel ook in uh, die wederzijds afhankelijkheid, lijkt mij. Ja, in zekere zin wel. U heeft het geluk gehad dat in uw eerste baan... Uh, bij het ministerie u een goede minister trof. En, en wat, ja. wat, wat gebeurt er dan op zo'n moment... tussen u als functionaris en de minister als functionaris? Ja, toen ik begon was ik natuurlijk een heel klein uh, ambtenaartje. Uh, uh, wel, wel... Toevallig in het bureau uh, voor de minister uh, werkzaam. Dus ik zat wel dichtbij hem. Maar het was niet zo dat de minister elk, uh, Hans Schruijters elke dag uh, aan mij vroeg... van beste Roel, uh, vertel mij eens even welke kant het op moet. Bovendien vroeg Schruijters dat aan niemand. Dus, uh, dat wist hij zelf? Uh, dat wist hij zelf wel. Dus die, die, Ik was echt het hulpje. Schruiters uh, was Gruijters al mijn derde minister trouwens. Dus, uh, dat, dat... Maar ook de vorigen die, die vroegen mij niet om uh, advies dat kon pas later in, in mijn carrière. Maar het is, het is waar wat u zegt, het, het, het is een delicate verhouding. Ik heb in mijn, mijn oratie uh, daarvoor de mooie titel uh, liaison dangereuse uh, bedacht. Uh, en dat is het wel een beetje. Een gevaarlijk daar, verbond. Uh, een gevaarlijk, uh, gevaarlijke verhouding. Uh, Waarbij het gevaar wel vooral aan de ambtelijke kant zit, hoor. moet ik zeggen. Ik, ik ken weinig ministers die zijn opgestapt omdat het niet klikte met een ambtenaar. En de omgekeerde gebeurt toch uh, uh, ja, wel zo'n uur dan. Ik zou juist denken dat het afbrandrisico van een SG of een DG heel klein is. Nee, dat is betrekkelijk uh, groot. Ja, ik moet het ook weer niet overdrijven. Maar. Uh, uh, je loopt nogal uh, ja, wat risico. Je bent uiteindelijk toch degene die, die verantwoordelijk is voor het hele ambtelijke apparaat. Dus alles wat, wat uh, het ambtelijke apparaat produceert, uh, daar kan de minister jou uh, op aanspreken. Uh, de minister heeft natuurlijk de ministeriële verantwoordelijkheid. Dus die, die heeft het, het, het nog lastiger, kun je zeggen. Die moet in de Tweede Kamer uh, uh, uh, zijn verhaal doen en, en kan om soms onzinnige redenen uh, uh, weg worden gestuurd... voor iets waar hij helemaal niks aan, aan kan doen. Maar materieel uh, ben je dan natuurlijk als secretaris-generaal... als hoogste manager van, van het departement dan wel degene uh, die daar verantwoordelijk voor is. Nou heeft de minister het gevoel dat hij dat onvoldoende bediend wordt dat hij uh, slechte informatie krijgt, dat, hij, uh, goed, dat de service die hij krijgt niet goed is... dat de uh, nota's niet deugen, dat het allemaal te laat is... dingen zoek raken, uh, onordelijkheden in het financieel beheer... ja, dan, dan uh, krijgt de ambtenaar dat terecht, vind ik, uh, op, op zijn bordje. Ja, is trouwens ook wel een van de dingen waar, waar, waar in die positie enorm op gestuurd kan worden. Toch de kwaliteit van informatie die naar de minister gaat. Ik kan me... Uh, is het nou werkelijk zo dat, dat er altijd even hard gelopen wordt voor elke minister? Dat kan je toch bijna niet voorstellen? Uh, ik denk dat er zo nu en al ministers zijn waar je harder voor loopt uh, dan, dan voor anderen. Maar gemiddeld, als ik kijk naar, naar hoe gewerkt wordt in, in de Haagse departementen... wordt er eigenlijk zonder uitzondering keihard uh, gewerkt voor welke minister uh, dan ook... Uh, DG's uh, uh, zijn vaak, uh, uh, hebben, hebben ook opvattingen over uh, hun vakgebied. Hoe dingen gaan, hoe dingen zouden moeten gaan. Ja. Uh, op het moment dat er een uh, minister komt die ideeën heeft die er haaks op staan. Ja. Dan gebeurt er toch iets met een ambtenaar. Dan denkt hij toch ook van ja, uh, pf, uh, waar ben ik nou mee bezig? Wil ik dit wel? Nou, dat, dat, dat is op zich natuurlijk een hele legitieme afweging die je maakt. Uh, en kun je daar niet tegen, dan, dan moet je een andere baan uh, zoeken. Dat, dat, dat, uh, als je... Het gevoel heb van, van, nou, ik moet werken in een beleid wat me niet uh, aanstaat. Dan, dan moet je niet tegen gaan werken of langzamer gaan werken, maar dan moet je opstappen. Maar even even maar, concreet. Het, het, het, Gert Leers uh, uh, heeft een lastig dossier. De Partij van de, voor de Vrijheid uh, heeft een aantal zaken in het gedoogakkoord geregeld met deze coalitie. Uh, ik kan me voorstellen dat er ambtenaren zijn die op dit moment dingen uitvoeren van ze denken, daar sta ik eigenlijk helemaal niet achter. Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik... Uh... Het kenmerk van toch het ambtelijk functioneren is... Uh, en ik vind dat je dat heel mooi ziet in het Engelse woord... Uh, dat je servant bent, civil servant. Uh, je dient uh, de publieke zaak, je dient uh, de minister. Uh, wie dat dan ook is. De minister is inderdaad een passant uh, die, die dat tijdelijk doet... omdat hij daartoe uh, democratisch gelegitimeerd is. Uh, en die probeer zo goed mogelijk uh, te bedienen. Dus een ambtenaar... Een goede topambtenaar, die, kan, die, die vecht wel voor zijn opvattingen. Die, die geeft ook wel zijn mening. Maar die, die accepteert dat de minister uiteindelijk zegt... van, van uh, zo en zo gaan we het doen. Uh, kun je dat niet opbrengen? Uh, heb je zelf te grote idealen? Uh, ja, dan, dan ben je niet op je plek uh, in, in de ambtelijke top. Toen u begon was, was een ambtenaar uh, civil servant in, in ook de letterlijke zin... namelijk dat uh, de, ambtenaar, de topambtenaar uh, voor een deel ook meestuurde... Uh, uh, mee heel bouwen uh, als het om beleid ging. Mm -hmm. uh, is dat aspect niet een beetje uh, uit zicht geraakt? Dat is wel minder geworden, vind ik, ja. Kijk, de, uh, de wet in, in de jaren 70 en 80 werd er natuurlijk ook meer gebouwd. Het is, het is tegenwoordig... Wat meer sloop en renovatie dus was wat meer te bouwen. En bovendien, vroeger was de zaak eigenlijk tamelijk overzichtelijk. Een minister ging in zijn eentje over een bepaald onderwerp. Volkshuisvesting was de zaak van de minister van Volkshuisvesting. Volksgezondheid was de zaak van de minister van Volksgezondheid. Tegenwoordig zie je dat... Uh, die terreinen niet meer zo, zo verkokerd zijn. En uh, je hele nieuwe vraagstukken hebt... waar je drie, vier, vijf ministers voor nodig hebt. Bovendien, vroeger, uh, als de minister iets wilde weten... Uh, was er maar één kanaal waar hij zijn informatie vandaan haalde. Dat was het departement. Dus hij vroeg aan de secretaris-generaal, directeur-generaal... van uh, hoe zit dit en vertel mij eens uh, wat ik uh, het beste kan doen. Tegenwoordig, uh, ja... Uh, zelfs uh, om het een beetje overdreven te zeggen... Uh, mag een, een secretaris-generaal of een DG blij zijn dat de minister ook hem vraagt. Uh, ik, ik had een Engelse collega die, die mij ooit eens vertelde... dat hij een, een missie voor zijn, zijn ministerie had bedacht... met als tekst... Uh, to remain the most important advisor of the minister... Uh, belangrijkste adviseur van de minister blijven. Want dat was niet meer vanzelfsprekend. En de bedreigingen die komen van? Ja, kijk, zo'n minister die, die, die, uh, die, die, die, die shopt, die heeft spindokters, die heeft adviseurs, die heeft lobbyisten. politieke lobbyisten, die heeft uh, internet, uh, die, die, die scharrelt uh, uh, aan alle kanten hun uh, informatie bij elkaar. Het is een heel ander proces uh, geworden dan. dan ja, laten we zeggen 20, 30 jaar geleden. Het is een beetje als de patiënt die bij de huisdokter komt... en eigenlijk al weet wat hij heeft. Ja, ik denk dat je veel van dat soort parallellen ziet. Als je de wat oudere huisarts vraagt... die, die, die klaagt ook stenenbeen... dat de patiënt met allerlei uitdraaien van internet bij hem komt... en. en zegt van, nou, dit en dat uh, heb ik. En dan zegt uh, die huisarts nog wel van... Uh, ja, misschien moet ik maar gewoon een paracetamolletje nemen. Maar de patiënt wil meteen uh, toch die en die uh, recepten. En, uh, en zo is het al een beetje met, met de huidige ministers... zoals ze binnenkomen op het ministerie? Ja, ze, ze, ze, ze, ze, ze beschikken in ieder geval over veel meer uh, uh, kanalen. Het is ook, uh, laten we zeggen, wat ik ook in het boek beschrijf... het is ook allemaal wat... wat politieker geworden. Vroeger waren ministers eigenlijk vooral bestuurders. Uh, en die, die hadden niet, niet zo last van die, die heigerigheid waar we het net over hadden. Die konden gewoon in alle rust uh, wetten voorbereiden, maatregelen voorbereiden. Wel heftige debatten in de Tweede Kamer... Dat... Uh, dat, dat zeker, maar daarna was het ook, uh, werd hun ook de tijd gegund... Uh, om, om dat netjes uit te voeren en, en uh, daar, daar vorm aan te geven. En tegenwoordig is het uh, aan de lopende band. Uh, minister doet ze weer een incident voor... en dan, dan zie je dat, dat een soort, soort nieuw vocabulaire uh, ontstaat. Dan moet de, het onmiddellijk tot op de bodem worden uitgezocht... en de onderste steen moet bovenkomen... En, en, de inspectie wordt erop afgestuurd. En, en nou, al je, de, de turbotaal die, die vliegt je tegemoet. Ja. En dat, dat zie je toch wat botsen met, met laten we zeggen, de ambtelijke waarde. Van, van zullen we eerst eens niet eens even alles goed uitzoeken, uh, informatie goed bereizen. ook een minister die gewoon in de kamergroep wordt om urenlang te praten over zoiets vaags als een Nederlandse uh, um, kandidatuur voor de Olympische Spelen. Ja, dat vond ik een, een prachtig uh, voorbeeld. Notabene de minister van Volksgezondheid. Uh, denk ik een van de zwaarste ministersposten die we hebben. Waar, waar, waar de minister echt dag en nacht mee bezig moet zijn. Dat is uh, zo ongelooflijk uh, ingewikkeld en, en veel eisend. En, en ja, die, die moet dan naar de Kamer, omdat toevallig sport ook in, in de naam van VWS staat. En er geen staatssecretariaat is? En, uh, nee, vroeger was het de staatssecretaris deed dat er altijd uh, bij. De staatssecretaris bij VWS is ook altijd wel een vrij zware baan uh, geweest. Nog steeds. AWBZ, uh, dat soort jeugd. Ook een fijn dossier. Ja, dus je zou... Maar ik zou het helemaal niet zo gek hebben gevonden... als je en de meeste landen hebben dat, uh, een staatssecretaris voor sport staatssecretaris voor sport en cultuur. Uh, dat, maar dat even soort... de dingen die u zegt. We hebben sowieso bijzonder weinig uh, ministers en staatssecretarissen. Ja, als je dat vergelijkt met, met nou, we zeggen andere beschaafde landen... dan, dan, dan uh, hebben we buitengewoon weinig. Uh, het lijkt ook een soort wedstrijd onder politici van, van, van... kan het nog minder? Ik, ik heb ooit eens een discussie... Uh, ik zat in een forum met, met een, een politicus... Uh, die was voorstander van terug naar zeven uh, ministers... en die, die heb ik toen gezegd van, waarom niet terug naar één? Dat is, dat is nog eenvoudiger. Maar het, het lijkt naar meer voor dan de democratie. Mening. Ja, maar het leidt tot, tot, tot vind ik, erosie van, van het politieke uh, debat. Uh, we hebben ook de, nu een beetje de scheve verhouding... dat we meer chefs hebben dan sous-chefs. Uh, de uh, twaalf ministers, acht staatssecretarissen, een beetje wonderlijk. Maar dat, dat is niet, niet, niet, niet veel. Uh, en dat... Uh, je ziet ook dat die mensen die, die, die komen nauwelijks aan, aan, aan het normale werk toe. Ze moeten maar de hele tijd in die maalstroom van, van parlementaire debatten en, en spoed, spoedzaken. En Met incidenten. als gevolg meer werkdruk voor de topambtenaren? Ja, dan wordt natuurlijk uh, vervolgens dingen op het bordje van, uh, van die topambtenaren gelegd. Topambtenaren gelegd. Maar, maar die ook van denken van ja. Is, is dat nou... Politieke randjes? Ja, moet ik dat nou doen? Uh, is, daar ben ik toch niet voor, voor, voor opgeleid. Zo'n zo voorbeeld van die Olympische Spelen was natuurlijk heel, heel curieus. Er wordt in mijn ogen een heel, heel zinnig ambtelijk advies... Met, met, ook, ook ja, over nagedacht. van uh, Minister, uh, ga nou niet, niet uh, schermen met. met, met uh, speculeren over uh, enorme bedragen voor de kosten van de Olympische Spelen in 2028. Nou, dat wordt dan via uh, een beroep op de wet Openbaarheid. komt er zo'n interne ambtelijke nota naar boven. Er wordt meteen uh, moord en brand geschreeuwd van. van topambtenaar uh, manipuleert en, en wil informatie achterhouden. En, en, en meer van dat soort, soort onzin. De minister wordt naar de Kamer geroepen. Maar nou, is dat onzin? Nou, dat, dat is helemaal niet aan de orde. En het was, dat was een heel, heel zinnig advies uh, van minister. Uh, Olympische Spelen in 2028. Uh, wees nou voorzichtig met, met uh, allerlei... Uh, ramingen over, over, over bedragen die het zou kosten. Want dat, dat, dat zijn nou echt allemaal bedragen die, die uit de lucht gegrepen zijn. Dus dat, dat, ja, dat nou, weet nou ja. ook iedereen. Uiteindelijk, eindresultaat, waarschijnlijk weer een goed plan, uh, down the drain. Nou ja, dat, dit, dit, dit is echt een, een, een loose-loose situatie, om eens een variant te noemen. Het eindigde, A kost het, de drukst bezette minister van dit kabinet, de minister van Volksgezondheid, kost het een hele dag, die ze niet kan besteden aan de gezondheidszorg. Uh, het eindigt in een uh, motie van wantrouwen, uh, nota bene. Uh, dus dat je op zo'n onderwerp, de minister van Volksgezondheid... een motie ja, van wantrouwen... Ja, ja, ja. en die wordt dan ver, uh, verworpen natuurlijk. Ja. Uh, uiteindelijk slaat het uh, verstand wel toe. Uh, en, en per saldo, ja, wat heb je dan, uh, behalve wat, wat media-aandacht... wat heb je dan, dan verder bereikt, ja... Uh, op ambtelijk niveau zie je nu uh, dat die ambtenaren van sport... die denken van nou, uh, ze kunnen me wat. Uh, volgende keer uh, zoeken ze zelf maar aan schrijf ik nou een viertje met lucht. Zo, zo is het. Roel Becker is mijn gast. Hoogleraar, arbeidsverhoudingen, schreef het boek Marathonlopers... Uh, op Rond het Binnenhof, oud-topambtenaar. Uh, uh, ik stel voor ze even naar wat muziek gaan luisteren. Um, anders hebben we dus ook geen tijd voor het is zijn gewoon hartstikke interessant allemaal. Um, u zei uh, de Gypsy Kings kunnen draaien, maar ook QB en de Blizzards. En dat laatste... Daar zit nog een klein verhaal aan vast. Ja, uh, QB, Harry Musquet, uh, komt uh, uit Assen. Ik kom ook uit Assen. Uh, en uh, kende daar toen Harry Musquet ook. Uh, eigenlijk op, op twee manieren. Uh, hij zat in, in, in de volleybalclub als ik. Uh, was toen nog een hele gezonde, fitte uh, jongen. Uh, was ook een redelijke volleyballer. Maar hij was ook uh, bassist van een uh, goede jazzband. Uh, en ik was een niet zo goede trompetist uh, die zo nu en dan uh, mee mochten uh, spelen met die jazzband. En ik heb dus met uh, Harry Musquet in, in één band uh, gespeeld. Uh, en nogmaals, het was niet om aan te horen, althans van mijn kant niet. Maar uh, het, uh, het geeft wel weer een speciale band met Kubi en de Blizzards.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 Krachtig muziek. Ja, ja, natuurlijk wel lekker muziek voor dit moment eigenlijk. Ja. Roep Becker is mijn gast. Um, Laten we eens even naar die oplossingskant kijken. Want um, een van de dingen die ook vanuit mijn vak, vanuit de journalistiek, zo opvallend is. Is dat uh, er eigenlijk, als wij journalisten eens een keer de tijd hebben om eens ergens goed in te duiken. Is dat ze eigenlijk nooit bij de ambtenaren terechtkomen. Bij de topambtenaren met name. Die worden afgeschermd. Uh, die mogen niet praten. En soms is het heel belangrijk om te weten... waarom een bepaald besluit tot stand gekomen is. Hoe mm -hmm. dat proces gaat. Dat afschermen, dat geldt ook naar kamerleden toe... Hè, van topambtenaren. Ja. Hoe, hoe erg is dat vanuit uw ogen? Ja, ik vind dat dat veel te veel gebeurt. Uh, ik, ik zelf deed dat overigens uh, wel regelmatig. En, en uh, ook de mensen die ik geportretteerd heb in mijn boek... een aantal daarvan uh, ja, die, die, die onderhielden hele goede contacten met... met uh, uh, ook journalisten, ook om dingen uit te leggen. En dat werd zeer uh, op prijs gesteld. Maar wij gaan daar in Nederland, naar mijn mening, heel, heel verkrampt uh, mee om. Uh, we hebben de, de, de aanwijzingen voor uh, de rijksambtenaren die. die een hele zware procedure kennen voordat je als ambtenaar met een journalist mag praten of met een Kamerlid. Dat moet allemaal voorlopig voorlichting, voorlichting langs en, en, allemaal van tevoren de vragen geformuleerd en de antwoorden bekeken en, en dat soort dingen. Ik, ik vind dat eigenlijk niet, uh, niet, niet, niet zoals het hoort. Je kunt niet eens zeggen van het is, het is niet van deze tijd. Vroeger ging men daar makkelijker mee om dan, dan nu. het ja. is, uh, Maar hetzelfde geldt voor het contact van, van SG's en DG's met uh, Tweede Kamerleden. Ja, hetzelfde verhaal. Ik, ik vind ook dat je daar eigenlijk de Kamer uh, informatiebronnen onthoudt uh, die, die, die buitengewoon nuttig uh, zijn. Want die Kamer uh, heeft al een kennisachterstand. Ja, die, die klaagt voortdurend uh, dat, dat het allemaal zo lastig is uh, om erachter te komen hoe dingen in elkaar zitten. En uh, ja, uh, het zou eigenlijk veel normaler moeten zijn dat dat voor de Uitleg over hoe dingen in elkaar zitten. Gewoon Kamerleden en ja, ambtenaren naar de, naar de Kamer kunnen roepen uh, met het verzoek om, om dingen uit te leggen. Dat, dat is uh, tegenwoordig. Uh, moet er elke keer dan de minister bij. En eigenlijk vindt zo'n minister dat hij dat dan uh, moet, moet vertellen. Uh, ook om te laten zien dat, dat hij het wel allemaal heel goed weet. En, en, dus dat kost ook nog weer heel veel tijd. Want dan moet je zo'n minister weer eerst alles uitleggen. Uh, en, en, en zeggen van ja, u moet daar en daar op letten. Kun je veel beter uh, uh, doen door, door ambtenaren. Er zijn ook andere landen. Engeland, uh, uh, Anglo-Saxische landen. Maar dat het uh, heel gebruikelijk is. En, en goede ambtenaren weten daar ook heel verantwoord uh, mee om te Voor gaan. Voor de goede orde, het gaat dan wel om dingen die niet politiek uh, beladen zijn. Het gaat dus ja, niet om dat de ambtenaar daarmee op de stoel van de, van de politicus gaat zitten. Nee, nee exact. Uh, en dat, dat maakt het ook, vind ik, duidelijker wat het ambtelijke vak is en wat het politieke vak is. En ambtenaren weten dat heel goed uh, uh, uh, te onderscheiden. Ja, maak je daar eens een fout als ambtenaar... en breng je je minister in problemen, dan moet je ook uh, op, de, op de blaren zitten. Dan, dan, uh, dan doe je het niet goed als ambtenaar. En als je dat te vaak niet goed doet, dan hoor je niet op die plek. Uh, maar ik vind dat het... Uh... Maar nu, het, het, is, het is nu gewoon te spastisch? ja. Is... ja. Te strak geregeld, allemaal? Ja, ja de, de, de hele, uh, zelfs bij, bij de directeuren van de planbureaus. Uh, wat, wat dus ook ambtenaren zijn, maar een beetje onafhankelijker uh, dan, dan de normale ambtenaar, maar te zeggen. Maar zelfs bij die directeuren van de planbureaus zie je dat, dat er soms heel merkwaardig op uh, wordt gereageerd. Een paar weken geleden zei Koen Teulings van het, het Centraal Planbureau. die gaf eens een, zijn mening over. Wat, wat een verstandig economische koers uh, zou zijn. En de, de eerste reactie in de Kamer was meteen: van, van ja, waar bemoeit hij zich mee? Ja, nou ja, en, en, ik zou dat... zeggen: ga eens met Alex Brenningmeijer praten, de ombudsman. Die, die heeft ja. ook benen de positie dat hij onafhankelijke dingen moet kunnen roepen. Ja, nou nee, ja, goed. Die, die, die, Ombudsman is een, wat heet, hoog college van staat. Een zeer biedwaardig uh, instituut. Ja, of die zo behandeld wordt, is weer een andere vraag. Ja, hij, hij, hij, hij moet uh, fors aan de bak. Hij moet uh, Zo. Uh, timmert aardig aan de weg, vind ik. Um, is er één favoriete ambtenaar voor u? Tot slot? Kun je dat kort zeggen? Uh, nee. Ik, Niet uh, één, uh, ik heb er, uh, ja, wat ik ook beschrijf, deze uh, die ik beschreven heb, die, die behoren wel allemaal... De ambtenaren, een vrouw trouwens. Ja, er zitten twee van de 44 die ik beschreven heb, zijn vrouw. En, uh, maar we hebben in Nederland uh, pas sinds een jaar of vijf, uh, dat we wat meer vrouwen bereiden. Net de tijd, goedemorgen zeggen. Uh, ik vraag het daarom omdat we in de tweede uur van Kazeloenen uh, met u, de luisteraar, daarover willen praten. Wie is uw favoriete ambtenaar? Dat leek ons wel een leuke vraag voor ja. de tweede uur. Ja, dat uh, zal niet makkelijk zijn, want ze zijn vooral onbekend. Ja, ja. maar heel veel mensen hebben ik toch wel degelijk met ambtenaren te maken. Ja, dat, dat is... was voor mijn varianten ook. Ja. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeloenen. U kunt twitteren, hashtag Dumosje of hashtag Kazeloenen. Mailen kazeloenen Wie is uw favoriete ambtenaar? In de tweede uur van Kazeloene 0800-1121. 2-1. hartelijk dank. Ja, we zijn er doorheen. Een goede thuisreis en uh, veel succes nog met ja. uh, alles wat u gaat ondernemen. Ja, dankjewel. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV. Het bureau: hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil: Boek. 2, aflevering 29, 1969. Dat is ingepikt. Ingepikt is het woord niet. Als er niemand anders een belangstelling voor heeft. Ze hing anders bij ons. Dat je ze mee moeten nemen. <laughs> dat zullen wij dan nog wel eens zien. Daar krijgen we glazen mee. Die is weer jaloers. Ach, gewoon eens een vet laten gaarsmoren. Ik hoor dat jij alle kapstokken aan jezelf hebt toebedeeld. Eén voor ons en één voor muziek. Dan is er één voor volksnamen. Dat was te voorzien. Hier is het.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 Wat mij betreft wel. Dan hou ik er niet langer op. Dag. Dag, voor Grip. Hoe gaat het hier? Goed, hoor. Gelukkig. Wat had u gezegd als het niet goed ging? Het verwacht niet.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 Maar we zitten nu wel mooi met een, met een stel gaten in de muur. Een beetje Albestine en je ziet er geen pers meer van. Ja, doe jij dat? Dat wil ik wel doen hoor. Dan nee, reken ik. Die is met zijn verkeerde been uit bed gestapt. Dat doet hij wel meer. Terwijl wij voor Tommy die kapstukken hebben opgehangen. Ja, daarom. Ik ga het meteen maar even doen. Zijn we van het glazen af. Zitten jullie hier? Ik dacht al, waar zitten jullie? Had je ons dan nodig?